Clemens Peters met het NOS-journaal. NPO-voorzitter Frederike Leeflang maakt zich zorgen over het huidige werkklimaat bij de publieke omroep. Dat heeft ze gezegd na aanleiding van de onthullingen van de Volkskrant over misstanden bij de wereld door. Al eerder vandaag werd duidelijk dat de NPO een onderzoek instelt naar het grensoverschrijdende gedrag bij het programma door presentator Matthijs van Nieuwkerk. Leeflang vraagt zich af hoe dat jarenlang heeft kunnen voortduren. Samen met alle omroepen wil de NPO een actieplan opstellen... voor een veilige werkomgeving overal in de publieke omroep. De Britse premier Sunak heeft een verrassingsbezoek gebracht aan Oekraïne. In Kiev beloofde hij nog meer militaire steun aan president Zelensky. De Britten sturen 125 stuks luchtafweergeschut en ander militair materieel. In totaal gaat het om wapens te de waarde van 60 miljoen euro. Eerder deze maand zegt het Verenigd Koninkrijk al duizend luchtafweerraketten toe. In Rome is een man van 51 opgepakt die verdacht wordt van de moord op drie vrouwen, waarschijnlijk prostituees. Ze werden alle drie donderdag doodgestoken. De man zou zich in het verleden bezig hebben gehouden met maffiapraktijken. De slachtoffers van de man zijn twee Chinese vrouwen en een Colombiaanse vrouw. Ze werden op verschillende plaatsen gevonden. Italiaanse media melden dat de moorden niets te maken hebben met de onderwereld, maar mogelijk zijn gepleegd toen de man onder invloed was van drugs. Het lijkt erop dat de neuzen op de klimaattop in Egypte steeds meer dezelfde kant op gaan wijzen. De voorzitter van deze top in Sharm al-Sheikh, Shoukri, presenteerde vandaag een concepttekst voor een akkoord. Waarna iedereen om de tafel ging om te onderhandelen over de laatste woorden. Een woordvoerder van Shoukri zei dat het nog om de allerkleinste details gaat en dat een akkoord nabij is. De klimaattop had eigenlijk gisteren al moeten eindigen. Maar toen was er nog te veel onenigheid tussen de deelnemende landen. Het weer. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Vrijwel overal gaat het licht tot matig vriezen. Morgenochtend nog koud met een paar graden vorst en weinig wind. De bewolking neemt wel toe en vanaf de middag is in het westen gevolgd door regen. De temperatuur stijgt morgen naar 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat tussen Batuverdorp en het knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer file. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht en heb je een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu the Nightwalk. Celebrating 30 years of the hottest dance music radio listening to DJ Mario Sanford and DJ Malzo on CFM's Nightwalk Mainstage. Ladies and gentlemen.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 avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Iedere zaterdagavond het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop. Tussendoor natuurlijk het laatste show, nieuws, de update. en de tien boven beste platen van de dansgroep. En de wordt worden stuurt O'Jale en Martin Wright met Your Love. Onderweg zometeen de shapeshifters, Joe Montenegro. Maar eerst die audio jacket met By My Side. Je wordt de Backup Clan Extended Remix. Je hoort klein hier op de Antwoord een hele goede avond! Tonight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 July. And if you House DJs and more Nightwalks main stage hosted by Mario Zanford. Mario Zanford. Montenegro met... What You Feel, de Birdie-remix. en Ik heb nog een beetje shownieuws voor je. Beyoncé die maakte de meeste kans op weer een Grammy-award... om die in de wacht te slepen. De Amerikaanse zangeres is met haar album Renaissance... liefst negen keer genomineerd. En het uh, Metropollerkerst maakt volgend jaar ook weer kans op een Grammy. Beyoncé die is nu 88 keer in haar carrière genomineerd voor een Grammy... samen met haar echtgenote Jay-Z, die even vaak genomineerd werd... is ze de meest genomineerde persoon aller tijden. En ook Kendrick Lamar en Adele ontvingen veel nominaties. Zo werd dinsdag bekend gemaakt tijdens een digitale ceremonie. Lamar's album uh, Mr. Morel en The Big Steppers leverden acht nominaties op en Adele volgt samen met branded, uh, Brandy uh, Carlyle met zeven nominaties voor respectievelijk 30 en uh, In These Silent Days. De vier zijn met hun platen allemaal uh, geselecteerd voor de belangrijkste categorie album of the year. Ook Abba Voyage, Mary J. Blige, Good Morning uh, Gorgeous, Coldplay, Music of the Spheres, Lizzo uh, nee Lizzo heet die met special, Harry Styles. Harry's House en Bad Bunny met Unvarano Cinti zijn daarvoor genomineerd. De nominatie voor uh, Bad Bunny is bijzonder. Het is de eerste keer dat een lat Latin plaat kans maakt in deze categorie. Dus dat is wel heel erg bijzonder. En uh, Beyoncé, Adele, Lamar en uh, Carly maken ook kans in de categorie Record of the Year. Voor respectievelijk tot Breakout, My Soul, Easy on Me, The Hard Part 5 en You and Me on the Rock. En ook Abba, Blijs, Doja Cat, Steve, Lazy, Lizzie en Style werden hiervoor geselecteerd. En de laatste hoofdcategories. Song of the Year zijn ook de hits van onder andere Beyoncé, Adele Lamar, Styles en Liso genomineerd. En ook het betere polo-kerst, ik er straks, stond al 22 keer op de nominatielijst. Dus eh, uh, ja, toch wel bijzonder hè. En uh, Elton John, die is bezig aan zijn afscheidstournee. En hij treedt op uh, 20 november voor het laatst op in de Verenigde Staten. Dus dit weekend hè. Het concert in de Dodger Stadium in L.A. wordt internationaal live uitgezonden op de streamingdienst Disney+. Hoe je zegt, ik heb het niet, dus ik moet het aanschaffen. Nou ja, hè. Even googelen en uh, je kent het alsnog gewoon kijk. Kan ik je vast vertellen. Heb je niet van mij, maar... Uh, John ontvangt in L.A. een aantal gasten. Dua Lipa, Brandy Carlive en Kiki Diep zullen met hem optreden. De zangeressen werkte in het verleden samen met de zanger. Dan scoorde hij met die in de jaren 70 een grote hit met Don't Go Breaking My Heart. En Lipa is te horen in het nummer Cold Heart op Johns vorige verschenen album The Lockdown Sessions. Ook Brandy Carlive werkte mee aan die plaat. En op dit moment hoor je erg vaak een plaat van uh, Elton John en uh, Britney Spears. En die doet het ook heel goed, maar uh, ik heb hem niet bij me. Dus uh, ik uh, lees dit verhaal en ik denk: nee na nou, die nieuwe plaat van hun. Nou ja, nieuwe plaat, hè? Britney Spears zingt samen met Elton John op het origineel. En dan is er een, een leuke beat ondergezet. Ga ik denk volgende week even meenemen, want uh, hij stond klaar. Maar hij zit volgens mij nog in, dus in de CD-spelen thuis. Komt allemaal goed. We gaan door met muziek, want ik lul weer veel te veel. We gaan door met muziek van Mark Lower met Larry's Way. Hoort het lijn hier in the Nightwalk.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 30 years of the hottest dance music radio. You're listening to DJ Mario Sanford and DJ Malzo on CFM's Nightwalk Mainstage. Mainstage. Mainstage. Mainstage. Mario. Mainstage. Mario, Sanford. Mario, Mario, Zumfort. Mario, Mario, Zumfort. Oh, would you keep me in your good for a while? wah, wah, wah? Until I'm standing on my own two feet and ready for my life. To make a turn, please Don't lock me up Give me just a little time I know I'll bet you now But I will make it I will make it I'm not in life All my hopes and dreams are fine And my darkest is right You're the one who makes me come life I'm standing on my own, two feet, and ready for my life, to make a turn live. Don't lock me out, give me just a little time, and know I've let you down. En dat was Dan Ross met You're The One. En daarvoor Matthij en Omik met Stand Up. Vierfemmer Zandvoort en Nightwalk. We gaan eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal zijn. Gaan we zijn op deze zaterdagavond. 19 november. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Het week Space Brainwash. Begint om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raymundo. En doe het samen met uh, Laura van Dam. Lucas Veen en de MC's uh, Heights. Vanavond dus in. Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorlopen, komen we bij Club Air. En daar is vanavond Throwback Every Saturday. Dat begint ook om 11 uur. duurt tot 5 uur in de ochtend. En dat is hip-hop en R&B. En voor meer informatie, de letters throwback.nl of air.nl En uh, de line-up uh, die hebben ze me niet verteld. Dus als je ervan houdt hip-hop en R&B, moet je gewoon eventjes naar uh, Club Air gaan. Vanavond is Throwback. En nog een wekelijks feestje in de Melkweg. Vanavond encore. Begint rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg. Dat is ook hip-hop en R&B. En voor meer informatie, Encore Amsterdam. Aan elkaar geschreven, EncoreAmsterdam.nl of melkweg.nl. Met onder andere de lijn op Lee Mills, Prime, Drozy, Jowin en Lee Mills. En hosted by Nes de Boy. En nog uh, een leuk feestje. Het hele weekend eigenlijk. Vrij, uh, donderdag is afgezegd. Dat ging met die supermarkt. Die had er weinig kaartjes uh, weggegeven. Maar in ieder geval, uh, vrijdag, zaterdag, zondag in de arena is... Uh, de toppers, hè, binnen Van Hout. René Froger, Jan Smit, uh, Gordon doet niet meer mee, hè. Nee, die doet al een tijdje niet meer mee. En, eh, uh, Jan Smit en uh, Jeroen van der Boom. En voor de rest heb ik eigenlijk geen idee. Ik hou me er niet zo mee bezig. Ik, uh, ben er wel uh, geweest vandaag, maar, uh, en morgen ga ik er ook even langs, maar, ja, hè, het is niet bedingt. TVM's Antwoord, muziek, daarvoor zie ik je aan je radio gekluisterd. Mano Doom, met B. Pank, die hoort het hier in de Nightwalk. across the nether Mark Pallaccio hoorde je met My Lips. Nieuwe muziek op de radio. Een unreleased dub mix. En daarvoor uh, een saison met One Q, En dat was de Sap Junior Remix. Uitgebracht op uh, New Force Records. En zo worden het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair in de clubs? Op de feestjes, op de streams en natuurlijk op de radio. Deze week op 10, Kashmir en Dagé in de Mark Elise remix van Brighter Days. Heb je er straks gehoord, hè? Op 9 deze week uh, Another en Abdel uh, Balder met Vertigo. Op 8, Elf System met Afraid to Feel. Op 7 ook Elf System met de uh, Hungry for Love. een nieuwste plaat. Op 6 deze week Jamie Jones in de voltage, uh, Vintage Culture remix van My Paradise. Explaait wat maanden op één heb gestaan. Nou ja, maanden, pak een beetje twee maandjes. Op vijf deze week Interplanetary Criminal, het Bota Battles of the Mall. Op vier Bob Sinclair en remix van Fisher. Met World Hold On. Samen nou met Steve Edwards. Op 3, Another en Abdel Balder. Met Relax My Eyes. Ook nieuwe muziek van Another en uh, Abdel Balder. Zat er twee keer in deze week. Hè. Ook op nummer 9 Met Go Deze week op 2, In Deep. In de George Spadles remix. Van uh, Last Night. at DJ Saved My Life. En deze week nog steeds op één. Dot Terry en Riverstar. Met This Is The Sound. En uh, die ga je misschien straks horen in de mix. Bij DJ Mouzo. Of uh, bij uh, DJ bestellen. Ik heb andere muziek voor je. Rubber People. Met Magic Carpet Ride. ik het dat is een oude plaat. Ja, dat klopt. Maar ze hebben een nieuwe uh, versie uitgebracht. De Iron Back Extended Remix. Rubber People. En Magic Carpet Ride.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 I remember all life long. I remember when all of us were walking. I remember dancing and breaking of dawn. I remember the good times and I want to The Good Times, de Mr. J Remix. En daarvoor horen we Rubber Robber People, hè, met Magic Carpet Ride. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. We hebben nog even een kleine 10 minuutjes, dus uh, we kennen nog even een paar leuke plaatsen erbij. Zometeen, meteen, na het nieuws en weer, is het tijd voor DJ Mousel met zijn Global House Vibes ze in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Maar het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. We doen nog even muziek onderweg zometeen. Misschien nog Stuart OJ Martin Wright met uh, Your Love. Ook uh, Paul Irving komt eraan met uh, D is for Damage. Maar eerst hier Yankings en Mad Patrol met Mizzolo. De Crusty Beach remix. Ik zeg tot zometeen. Na de break!